Men heeft mij verzocht deze bijeenkomst met een enkel woord te openen. Ik zal het volgaarde doen, doch om als dominee niet de indruk te wekken dat de avond in zonderheid staat in het teken van de reformatie, zou ik willen vragen, is er wellicht een pastoor in de zaal die genegen is hier even bij mij op de kansel te komen. Wat is er aan de hand? O, oh, meneer pastoor, zou u met mij samen deze ecumenische bijeenkomst willen openen. Dominique, wat zal ik u zeggen? Veertig jaar geleden moest ik u aanspreken met kepper. Twintig jaar geleden moest ik zeggen, dwalende broeder. En tegenwoordig moet ik zeggen, reformatorisch lievertje. <lacht> en laten we nou geen ruzie maken, wij werken toch voor dezelfde baas. U op uw manier, ik op de zijne. Dat dominee vertellers hebben jullie misschien de laatste tijd nog het een of ander afgeschaft? Hoezo? Oh nee, dan zouden wij het kunnen invoeren. <lacht> Onlangs hebben wij een beeld uit de kerk verwijderd, als u belangstelling heeft. Het ligt daar achter de kerk bij de geloofsafval. <lacht> oh, dat wij toch in de 16e eeuw bij die beeldenstorm. Al jullie prachtig antiek aan gruiselementen hebben geslagen. Dat hadden we toch nooit mogen doen. Ik schaam me dood. Ik zal het goedmaken. Komt u nou vanavond bij ons thuis eten? En neemt u gerust uw vrouw mee? Dat kan toch helemaal niet, dominee? Wij hebben toch het celibaat? Maar nou, dan zorgen wij toch voor een oppas? <lacht> dominee, luister nou toch, het celibaat betekent... Wij zijn ongehuwd. Waarom? Volgens de theologie lopen wij mee vooruit op de eeuwige zaligheid. Nou, ik vind het een soort genotzucht. <lacht> maar kunnen ze de celibaat. Het is niet de celibaat, het is HET celibaat, dat is uiteraard onzijdig. <lacht> kunnen ze het celibaat dan ook niet afschaffen? En dan jullie het gauw weer invoeren? Oh nee, het lijkt me zo stil. Het is inderdaad zeer stil, ja. Soms zit ik s'avonds op mijn postelrie en is het zo ontiegelijk stil, dat ik bij mezelf denk, verrek, gaat een dominee voorbij. <lacht> nou, laten we erover ophouden. Het is al met al toch nog wel een ecumenisch openingswoord geworden. O, zeker, wij zijn tot een dialoog gekomen. Tot een wederzijds begrijpen. Tot een ontmoeting. Wat vindt meneer er zelf van? Ja, wat zegt u eigenlijk van deze ecumenische discussie? Allemaal poppenkast. O, oh, kijk o, oh, een hele zaal met zielen. Daar is wat te bekeren, daar is wat mee te doen, dat kunt u niet zo laten, het is hier hoogseizoen. Praat u nou met die zusters, neemt u die ouderling, en ik in die tussentijd, ik zing, ik zing, ik zing. Het is menes, het menes, wij worden ecumenisch, en dat had Maarten Luther in 1517. Toch echt niet durven dromen, dat had hij niet voorzien, toch is het niet zo'n wonder, wanneer u slechts bedenkt. De tremmen en de bussen waren altijd al gemengd. Nou daar gaat hij vanavond met een kaarsje uit het vuistje en een lichtje, een lichtje aan de deur. Hoe hoezé, hoezé. Goedenavond, anders <lacht> Nou dat kun je tegenwoordig tegen iedereen zeggen. Vroeger dacht je allemaal hetzelfde. Tegenwoordig, iedereen denkt anders. Je hebt sinds kort andersdenkende protestanten. Je hebt ook al andersdenkende katholieken. Je kunt het beste zeggen, goedenavond protestieken en katholanten. Mag u misschien eerst even mijn co voorstellen? Dat is de pianist Frans Oudhof. Hij komt een heel eind hier vandaan. Hij woont namelijk vlak bij Alkmaar in een klein Nederlands hervormd dorpje... in Bergen, Bergen-NH, staat er ook achter. GELUIDEN. Nou, dat hervormd is nog wel gezellig, hè. Maar wat heel streng schijnt te zijn, dat is gereformeerd, zeg. Die mensen die mogen helemaal niks. Nee. Ja, alles mag, maar veertig jaar later... blijft het langer leuk. Ik mag het gerust zeggen, hoor, want deze mensen mogen toch niet naar de schouwburg. Dus... Het geraffineerde van dit programma. Als er ooit iemand bezwaar maakt, kan ik altijd zeggen, hé, hey, wat doet u hier? <lacht> nou, van mijzelf weet u het, maar RK dat zegt tegenwoordig al helemaal niks meer, hoor. Als je katholiek zegt, vragen de mensen meteen progressief of conservatief. Of ze vragen, ben je van de oude of van de nieuwe catechismus?" En als je van de nieuwe catechismus bent, dan vragen ze, ben je van de eerste druk of van de herziene uitgaan? <lacht> Op ze vragen, ben je goed katholiek? Dat is ook een hele mooie categorie. Nee, waren dat thuis niet hoor, maar bij ons in de buurt woonden ze wel hoor. Van die echte goede katholieken zeg, van die, dat waren van die mensen die hun geld belegden in koninklijke olies. En dan van de, van de rente missen lieten lezen, omdat je dat kon aftrekken van de belasting. <lacht> Nee, een goede protestant is heel iets anders. Een goede protestant, dat is eigenlijk iemand die uitsluitend deusje voorrijdt, omdat in de Bijbel staat Mozes ging de berg op in zijn eentje. <lacht> wij thuis? Nee, wij thuis waren niet van die uitslopers, zeg. Wij, uh, wij waren wat de Fransman zou noemen katholiek. tout, af en toe, GELACH nee. Ach, ach, ach. Nou praten wij al zo en is het Nederlands Concilie nog maar nauwelijks begonnen, zeg. Nou, het belooft ook niet te worden wat het Vaticaanse Concilie is geweest, hoor. Dat heb ik al lang gemerkt. Nou, het Vaticaanse Concilie, dat was spannend, zeg. Daar had je toch vaak een hele grote meerderheid voor, weet u nog. En dan ging het toch niet door. Maar weet je hoe ze het nou deed, hè? Dan hadden ze 2500 bisschoppen, hè. Dan gingen ze dus stemmen, had je dus 2500 stemmen. En uh, had je bijvoorbeeld 144 tegenstemmen, dan zeiden ze 144... ...het gros stemmen tegen. Oh, en de markante rol die in dat concilie gespeeld is door kardinaal Ottaviani. Kardinaal Ottaviani, dat is nou iemand die denkt... ...uit het weerbericht hetzelfde laat, dat het weer dan ook niet verandert. Het is toch waar, iedere keer dat ze wat wouden veranderen... ...dan zag je hem weer alle dogma's onder de arm nemen... ...en terugbrengen naar de ijskast... En dan dacht ik, gut, zou ze dan toch beperkt houdbaar zijn? Nee, het die krijgen we nooit meer terug. Dat is uniek geweest in de geschiedenis. Dat hoor je nooit meer. Vijfentwintighonderd vrijgezellen die over het huwelijk discussiëren. Om na maandenlange discussies tot deze gevolgtrekking te komen. Ongeoorloofde middelen zijn verboden. Altijd weer dames en heren die op dit ogenblik de hoop koesteren... dat er nou eindelijk eens een cabaret zal zijn dat niet over de pil begint. Oh, je kan je zo'n ding ook tegeneten natuurlijk. Nee, de mensen hebben er genoeg van. Je hoort al zeggen, de pilhouder op Rob, je krijgt er een kind van. ...onverwacht neveneffecten. Maar we hadden het kunnen weten hoor. Het heeft duidelijk in de krant gestaan. Waarschuwing aan de ouders, dubbele punt... ...van de pil word je ouder. Ja, dat zijn de nevenverschijnselen. Er wordt zeer veel over geschreven... ...over de nevenverschijnselen van de pil. Bij ons in de familie is het ook heel tragisch geweest. We hebben in de familie een nicht... ...en die had het ding ook... ...die had het dus ook gebruikt... En, maar ze is er meer uitgeschreven. De hm, nicht kreeg verschijnselen. <lacht> nou, ja. Oh ja, zeg, toen is er het vaticaan, is nog een postelijke een commissie benoemd. En die heeft nog twee jaar nagedacht over de geoorloofdheid van de pil. En de commissie is naar mijn gevoel, dames en heren, tot uh, bevinding gekomen. eerlijk waar, dat die pil nog een zeer deugdelijk middel is ook. Ja. De commissie heeft er twee jaar mee in de maag gezeten en heeft geen conclusie ter wereld gebracht. <lacht> Als je dat nou eens 450 jaar geleden gezegd had. Zo ten tijde van de hervorming. Was er niet gelachen hoor. Was de zaal ontruimd. En het balkon ook. En ik was uitgescholden voor ketter. Drie kleine kettertjes wilden beweren. Wij geloven alle drie niet in de hel. Maakte de bisschop natuurlijk bezwaren, schreef hij een brief over grote gevaren, dus u begrijpt het wel, ja. Daar stond geschreven in heilige lettertjes, pas op voor de kettertjes. Drie kleine kettertjes bleven beweren, wij geloven alle drie niet in de hel. Dat is de paus toen daar voren gekomen, moesten de kettertjes voorslags naar Rome, dus u begrijpt het wel, ja. Zo, zei de paus toen, dat komt er nou van. Kettertjes gaan in de ban. Drie kleine kettertjes bleven beweren, wij geloven alle drie niet in de hel. Nu werd de toestand hoe langer hoe slechter. Alle drie moesten ze nu voor de rechter, dus u begrijpt het wel. Ja, verder geen spoor van de kettertjes, want kettertjes worden verbrand. Drie kleine kettertjes kwamen bij Petrus. Wij geloofden alle drie niet in de hel. Foei, zei Petrus, wel alle donder. Dat men u ketters noemt, dat is niet zo'n wonder. Nee, dat begrijp ik wel, ja. Hoe kon de hel volgens u niet bestaan? U komt er zo even vandaan. ...hebben mij al gevraagd... ...hoe kom je nou na twee katholieke grammofoonplaten ...ineens aan al die protestanten kennis. <laughs> nou, dat is spelenderwijs gegaan, zeg. Ik heb een tijdje een gemengde verkeering gehad. Ongeveer twee jaar was ik gemengd verkeerd. <lacht> verkeerd gemengd, ja. Wel. Nou, hoe dan ook... ...ik kwam dan wel eens in zo'n kerk. Ik moet u zeggen... ...als buitenstaander is dat even wennen, hoor. Preken van een uur, zeg. Gelukkig was ik te laat... Ik stoot mijn buurman om. Ik zeg, hoe lang is die al bezig? Drie kwartier. Ik zeg, waar gaat het over? Hebt hij nog niet gezegd. Ja. Het was wel een beetje merkwaardige predikant, zeg. Op een gegeven ogenblik zegt hij van... Uh... Broeders en zusters, in de meeste gemeenten is het zo... dat de halve gemeente meelevend is... en de andere helft van de gemeente er niets meer aan doet... Bij ons is dat godzijdank andersom. Zeg, en de liederen bij hun, zeg. De teksten van de liederen zijn zeer ketters. Dat wist ik niet, maar toen dat hoorde. Ik heb niet meegezongen, zeg. Voor mijn geweten heb ik niet mee kunnen zingen, meneer. Nee. Stel u voor, zeg. Er wordt afgelezen van... Nu zullen wij zingen. te Bethlehem is geboren nummer drie. <lacht> Nee, andersom is ook niks waard, want ik heb vroeger eens een keer in een apostolische bui... ...heb ik een onkerkelijk persoon meegenomen naar zo'n plechtig lof, naar zo'n avonddienst. Ik dacht, dat zal die man imponeren, hè? Maar dat is niet het geval geweest, hoor. Het is een ramp geworden. Paniek, doet nooit meer. Stel u voor, onkerkelijk persoon zit dus aanvankelijk rustig naast mij in de bank. Op het altaar staat dus de pastoor, in het lang. Nou hm? oh, ja, het is avond, waarom niet, hè? En eh, de pastoor staat te zwaaien met het wierooksvat. Ineens rent dat onkerkelijk persoon naar voren. Ze zo dat altijd op en zegt tegen die pastoor... Mevrouw, uw tasje staat in brand. Eens en nooit weer, hoor. Wij moeten niet in andere kerken komen waar wij niet thuis horen. We hebben niks te maken. Dat moeten we niet doen. Ik ben ook niet meer in die protestante kerk geweest, toch? Maar dat had een hele andere oorzaak, want uh, de verkering is niet gemengd gebleven. Nee. De pasteur had hoogelijk bezwaar tegen gemengde huwelijken. Hij zei, dat kan nooit goed gaan. Ik zei, nee? Nee. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, nou kijk vriend, dan is men dus ook uh, seksueel verschillend. Ik zeg, nou wat dan nog? <lacht> Hij zegt, nee, nee, zo bedoel ik het niet. Ja, wat bedoelt u dan wel? Hij zegt, nou kijk eens, dan is dus de ene partij... Is de katholieke partij behoort seksueel tot het katholicisme... en de hervormde partij behoort tot de seksuele hervorming. Ik zeg, meneer pastoor, let op mijn woorden, hoor. Wij maken het nog mee dat die voorzitter van het NVSH... wordt onderscheiden met het pro-sex-clesia... Oh, ja. Ik had even goed niks kunnen zeggen, want wat bleek nou dat de pastoor helemaal niet wist wat het NVSH eigenlijk was? Hè? Oh, nee, maar het bleek wel, want hij zei wat heeft een, een naamloze vernootschap voor slechthorenden met seksualiteit? <lacht> Ecumene was ook niet zijn sterkste zijde. Hij zei steeds maar van ziet ge dan niet als de protestante kerk uitgaat, die mensen kijken allemaal bedrukt. Dat is bij ons toch heel anders. Leer bij ons, zijn ze blij dat het afgelopen is? <lacht> oh, kom, dan de ondergang blijven. Kom praten als brugman. Meisje zou en moest RK worden. Ze is daartoe verwezen naar de paters van de open deur. Weet niet of u dat wat zegt, dat zijn dus paters. Daar kun je dus inlichtingen krijgen over het katholicisme. Als mocht u inlichtingen wensen over de reformatie, dan moet u een paar huizen verder zijn bij het reformhuis. <lacht> Maar dat zijn dus de paters in de open deuren. Die heette zo, ik weet niet waarom. Meer. Laat laten misschien de deur openstaan. Zijn misschien in de kerk geboren, dat weet je natuurlijk niet. Ja, zijn misschien prenatale roepingen, weet je veel. En al die kerkgenootschappen hebben waarheden, zeg. Maar wat moet een armzalig mens met waarheden? De mensen vragen liefde, de mensen willen warmte, de mensen willen niet meer eenzaam zijn. Ze willen geen pijn meer, ze willen niet meer bang zijn, ze willen niet dood. En kerkgenootschappen hebben altijd waarheden. Ik heb waarheden, ik heb nog hele mooie waarheden Ik heb nog hele mooie waarheden Wanneer ze mij vragen, hoe heet je? Ik, Jansen, gewoon met één S Wanneer ze me vragen, waar woon je? Dan noem ik ze plaats en adres Wanneer ze mij vragen, wat doe je? Ik speel, ik doe verder geen fluit Wanneer ze mij vragen, wat geloof je? Dan kom ik er soms moeilijk meer uit. Apostolisch, protestant, katholiek of remonstrant, vederdoper, anglikaan, orthodox of lutheraan, evangelisch, vrijgezind, Byzantijn of doopsgezind, nederduitse adventist, vrijhervormd of jansenist. Ik zeg ja, meneer, moet u horen. U biedt zeker keuze genoeg. Toch weet ik nog niet zo in ene een antwoord op wat u mij vroeg. Misschien ben ik te groot voor zo'n vakje, misschien ben ik daarvoor te klein. Dus schrijf achter godsdienst maar Christen. tenminste probeer het te zijn. Apostolisch, protestant, katholiek of remonstrant, wederdoper, anglikaan, orthodox of lutheraan, evangelisch vrijgezind, byzantijn of doopsgezind, Nederduitse adventist, vrijhervormd of palingist. Ik, manje magnifique, midden in de week maar zondagsziet. Dan moet ik toch eens eventjes kijken. Ik moet u zeggen meneer, tot mijn spijt, bevindt er zich onder de kerken niet één die uw godsdienst beleidt. Nee, christen staat niet op mijn lijstje, die secte is hier niet bekend, hè. Ik mag achter godsdienst slecht schrijven. Een geloof dat formeel wordt erkend: Apostolisch, Protestant, Katholiek of Lemontstand, wederloper, Anglicaan, Orthodox of Luteraan, Evangelisch, Vrijgezind, Byzantijn of Doopsgezind, neder duitse Adventist, Vrijhervand of Calvinist. Nee, dan schrijf ik achter godsdienst geen. Ach ja, dat waren er nog maar 16 van de 500. Ja, in Nederland 500 christelijke kerkgenootschappen. En door die ecumenen wordt het er steeds meer. Ja, want als er twee samen gaan, heb je er drie. Het verenigde kerkgenootschap en de twee vorige. Maar goed, ondanks al deze treurige apartheid en verdeeldheid. Ik heb gedacht, er moet toch ook iets te vinden zijn voor zo'n avond. hè? Waarvan je zegt, hè, dat is nou positief. Hm? Dat is nou een teken van hoop. Dat is nou toch fijn, dat is iets, dat heeft meneer iets wat alle kerkgenootschappen altijd samen gehad hebben. Ja, een soort ecumenisch symbool, iets wat de brandstapels en de beeldenstorm overleefd heeft. Ik op zoek geweest in de kerkgeschiedenis zeg. ik heb het gevonden ook. Ja, ik vraag op dit ogenblik in de voorstelling toch graag even uw welwillende aandacht voor de plechtige opvoering van het ecumenisch symbool. Welwetse collectezak. Met zo'n belletje voor de slapers. Dat is voor mensen die het niet begrijpen. Schrik je wakker, hoor je ping-ping, weet je gelijk waar het over gaat. Weet u waarom die luide handschoenen bij je aan hadden, die collectanten? Dat was voor de vingerafdrukken. Ik heb deze op de kop getikt bij een dominee, die heeft al die collectes afgeschaft. Die zegt, dat gehengel, je vangt toch niks, dus weg. Hij heeft nou een gans nieuw systeem. Achter in de kerk staat een tafeltje met een schaal erop. En iedereen die dan passeert, die moet een kwartje op de schaal gooien. is dus verder van alle collectes af. Iedereen doet dat natuurlijk ook. Er staat een controleur achter, wat wil je? Meneer Van Dijk, meneer Van Dijk, ja. meneer van Dijk zeer fanatiek. Dat is nog een afgeschafte collectant, zal ik maar zeggen. Nee, want laatst was er iemand, zegt, die viel op geen kwartje op de schaal. Nou, die werd gelijk teruggeroepen, hoor. Van, psst, kwartje. En die man had nota bene een verontschuldiging. Want hij zegt, ik kom alleen even de huissleutel vragen aan mijn vrouw. Ja, ja. Maar pas na de dienst, stel u voor, pas na afloop van de dienst, verliet deze onverlaten kerk. Meneer Van Dijk zag het, grijpt hem in zijn kraag en zegt, vuile oplichter, je bent komen bidden. Ja. Daar gaan verhalen over die man, zeg. Vroeger, voor de oorlog, toen had je dus nog collectanten. En dan gingen de collectanten met hun dames... ...iedere keer, ieder jaar, gingen ze een dagje uit. He. Nou, ze beheerden die collectengelden, dus daar maakten ze gelijk een potje van. <lacht> en dat potje moest dan verteerd worden. En dan gingen ze altijd met het bootje van voor de Dam naar Marken. Ieder jaar weer. En het was telkens malen een groot genoegen, dames en heren. Maar op een, op een keer gebeurt er iets verschrikkelijks, stel u voor. Het gezelschap zit dus op het bootje, het bootje tuft de haven van Volendam uit, komt op volle zee, of wat gebeurt, daar steekt een storm op, zich. Een noodweer breekt uit, een ramp dreigt, tegen de heil stond op het punt koffie te zetten, zal ik maar zeggen. <lacht> Een mevrouw raakt volslagen in paniek. En die begint te roepen, oh, laten we iets godsdienstigs doen. Oh, laten we iets godsdienstigs doen. En meneer Van Dijk pakt de schaal en gaat ogenblikkelijk een keer. <tie> ik kan het ook nooit laten om even. <tie> <tie> maar de mensen die willen wel altijd weten waar het voor is. Anders geven ze niks, heb ik gemerkt. Ze vragen altijd, is het voor de missie of de zending? Nee. Voor de slachtoffers van het communisme? Nee. Slachtoffers van het fascisme? Nee. Is het voor de slachtoffers van het christendom? Ja. Ik collecteer voor die mensen, je vrouw, die dachten ook ik ben verdoemd, hoewel aan hun leven niets fijns meer was, toch werden ze fijnen genoemd. Ik vraag om steun voor een pater mevrouw die het allemaal ook niet meer zal. Hij zei in het voorjaar zijn klooster, vaarwel... maar hij is nou nog niet aan de slag. Ik vraag om troost voor een bruidspaar meneer... want hij is RK en zij niet. En zoiets verknoeit de familieband... omdat haar geloof dat gebied. Wie was de schuld? Wie dacht het uit? Wie was er fout? Zoek het maar uit. Ik vraag geen wrok, wat heb ik daaraan? Geef me maar troost... Dan kan ik gaan. Ik collecteer. Voor een kindje je vrouw. Dat bang werd gemaakt voor de hel. Het praat elke week met een dokter nou. Geduld maar dan helpt dat wel. En ook voor dat soort predikanten mevrouw. Dat ooit uit het ambt werd gezet. Omdat er weer meer op de lettertjes. Dan wel op de geest werd gedekt. Ik vraag om troost voor een echtbaar meneer. Het is het bekende verhaal. Geen kindertjes meer dan ik liefde toen in bed. De slachtoffers van de moraal. Wie was de schuld? Wie dacht het uit? Wie was er fout? Zoek het maar uit. Ik vraag geen wrok, enkel een traan. Geef me maar troost, dan kan ik gaan. Dan kan ik gaan, dan kan ik gaan. Natuurlijk, u meen niet zijn lichtingen dienst. Meneer, vraagt u gerust. hij beantwoordt alles. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. U wilt gehuwd priester worden. Ja, dan moet u toch niet de gewone opleiding volgen. Want dan wordt u eerst priester, gaat u huwen, wordt u weer uit het ambt gezet. Dus dan, u moet het anders doen. U moet eerst dominee worden en dan trouwen en dan... Juist, yes. ja, nee, ja. Nee. Er kunnen nog meer telefoontjes komen. Ik dacht, het kan er misschien wel even tussendoor. Mocht ze iets vragen wat ik niet weet, dan kan ik altijd zeggen, het is een mysterie. Dat kan in deze branche. Hè? Oh, dit is interessant, zeg. Dit is, een, dit is een ecumenisch kerkblad met nieuwtjes van verschillende gezinnen dwars door elkaar. Hier. Het Christelijk Bureau voor Zuigelingenzorg helpt nu ook andersdenkende baby's. Menische En wat... En wat zijn die klachten tegen de dominee? De dominee zwemt in zijn vrije tijd. Oh, hij zwemt in zijn vrije tijd. Oh. Wat er Hij zwemt overdekt. Ja, dat zien ze boven toch. En wat wilt u nou doen? U wilt de NCRV-gids opzeggen... Moet u hem helemaal uit het hoofd leren. Ja, dag nou, meneer. Man is misschien christelijk hysterisch, dat weet je niet. Oh kijk, hier weer het bekende protestante lijstje. Dat heb je altijd in protestante Zal Altijd een lijstje wie op zondag de voorganger is. Zola dienst, voorganger, dominee zus en zo. Dat ik vind dat niet eerlijk, hè. Daar staat nooit bij wie er tegenwoordig in die functie is. Altijd de voorganger. <tie> Dit is een uitgekookte pastoor, zeg. Wees ecumenisch, maar doe het wel in de Jozefkerk. <tie> en een boeiende pastoor zoekt wegens teleurstelling een tweede meisje. Ecumenisch <tie> <tie> en ja, juffrouw. Over de ouderwetse kwestie. Oh, kon de slang in het paradijs echt praten? Nou, dat is al een hele ouderwetse kwestie. Er is nog de kwestie geelkerken, juffrouw. Er is groot gedonder over geweest in de gereformeerde kerken, weet u dat? Wat wilt u, het protestant of het roomse antwoord? Het joodse. Het joodse antwoord is zo: de slang kon niet praten, want die had geen handen. Ja, meneer. Jawel, gereformeerden mogen zondags wel op de roltrap, maar alleen naar beneden. Ja. Oh, u bent het zelf niet. U bent, u bent vrijzinnig. Oh, nee, dat geeft niks, ben gek. Vrijzinnigen komen ook in de hemel, hoor. Alleen als waarnemer, maar goed. Ja. Nou, dat ligt er ook niet om, zeg. Wat een schunnig plaatje, zeg. En dat in een kerkblad, dat zou je toch niet verwachten? Nee, ik laat het niet zien. Nee, nee. Wat smerig, zeg. Ik kan er niet genoeg naar kijken. Oh, wacht even. Er zat een uitleg onder. Wacht even. Ja. Oh, nee, niet kwalijk. Oh, oh. Het is kunst. De gelovigen die zo goed zijn koperen knopen op de schaal te werpen... Wordt vriendelijk verzocht deze knopen zelf mee van huis te nemen. En daarvoor niet de knopen van de knielkussens te gebruiken. Zeker een Schotse parochie of zo. Oh, je jak is morgen vaste en onthoudingsdag. O, oh, gelukkig de kant van eergisteren. gisteren. En dit is de wekelijkse giller, dat is het wekelijkse Maleise woordje van een van de dominees. Er zit namelijk een predikant in deze redactie, die heeft nogal wat Indonesiërs in de wijk en die gaat hij dan toespreken in het Maleis. Dat is een hele mooie taal, vergeet het nooit hoor, Maleis is een prachtige taal, maar tja, ze hebben sommige woorden niet hè. En dan moet er altijd een Nederlands woord tussen om dat aan te vullen, weet u wel, dan schrik je altijd even en dan komt er weer zo'n Nederlands woord. Hier. Ari tampat en dat ook beleiden is. Soekie banda en limon. Daar die Heidelbergse Ik doe de lappan, dan kamerbaaik daar die man verdommenis, Nou kijk zeg, in Engeland is het erdoor hoor. De vrouw in het ambt. In Engeland is het erdoor. Kijk maar, had men hier tot nu toe alleen predikanten, dan kent men hier ook ladykanten. Nou, oh, dit kan helemaal niet. Hé, hey, de kerkenbouw zondag. Na de mist trekt de processie de kerk om. Ja. Ik heb een medische inlichting. Hè. Hoe laat u kunt biechten? Waar gaat het over, mevrouw? Ja, ja dat zijn mensen die erom lachen, mevrouw. Ja. Oh ja, dan kunt, daarmee kunt u gewoon op de volle uren. Ja. Ja, dan is er toch niemand. Ja. En wat wou u nog meer vragen? Mm -hmm. mm -hmm. Oké, okay, mevrouw, als u... Mm -hmm. Mevrouw, als u twijfelt, mag u het nooit doen. Nee, nee, Dat dateert de moraaltheologie uitdrukkelijk. In twijfelgevallen mag het nooit. Nee. Oh, oh u, heeft, u heeft het al gedaan. Oh, dan is het niet erg. Nee, nee, wie twijfelt, zondigt niet. Nee. Ik dacht dat u van tevoren twijfelde, maar in deze volgorde start steken. Mevrouw, ja, ja. <tie> De twijfel wordt een hoofdstuk apart. Ik geloof dat er veel getwijfeld wordt tegenwoordig. Ja. Kent u het gebed van de moderne mens? Van Heer, als u bestaat, red mijn ziel, als ik die heb. APPLAUS Blijf zitten, jongelui. Ik, ik kom er alleen nog wel, dank je, hoor. Ik zeg net tegen meneer achter de coulissen. Ik zeg, nou, oh, de nieuwe linie is een aardig weekblad. Maar nou zijn ze ook alweer voorstander van crematie. Ook laat mij niet cremeren. Van mijn leven niet, zeg. <lacht> ik laat mij gewoon begraven. Ik ben dat voor jongs af aan zo gewend. Nou zul je misschien denken, wat een ouderwets persoon. Maar ik in mijn jonge jaren ben ik wezenlijk geen liefertje geweest. Ik heb altijd de grootste moeilijkheden gehad met het andere geslacht. Oneenigheid, nee, in tegendeel. En dan ging je toen ter tijd met zo'n moeilijkheid naar je geestelijke leidsman. En dan moest je tegen de pater zeggen... Je kon natuurlijk niet zeggen, ik zit te veel achter de mede aan. Ah. Ik spreek van 50 jaar ja. terug, mevrouw. Je deed hetzelfde, maar je zei het anders. Ja. Dan moest je zeggen, toen ter tijd moest je deze termen gebruiken, moest je zeggen, ik onderhoud lichtzinnige betrekkingen. Als je dat gezegd had, vroeg de pater wel verder. Ja. Je moest het allemaal nauwkeurig weten, hoor. Van, was het met Annie uit de Kaakstraat? Zeg nee. Was het met Hannie uit de Breestraat? Zeg nee. Was het met Jolanda uit de Hoogstraat? Zeg nee. En ik maar schrijven had ik weer drie adressen weer. <tiedertijd> En dan zei die pater, waarom doe je dat, jongeman? Achter de meisjes aanlopen. Het leven is maar zo kort. Ik zeg, ja, daarom juist. Ja. Of hij zei tegen mij, ja, maar bid toch dat je niet in bekoring valt. Ik zei, nou, ik ben als de dood dat ik verhoord word. Ja. En als hij helemaal geen raad meer met me wist, dan zei die bid jij maar vijf onze vaders. Nou, dat wil ik wel doen, maar ik ken er maar één. <lacht> ik heb wat afgelachen met de oude zielzorg. Ik vind het jammer dat alles verandert. Voor mij hoeft het niet. Toe. Zoals ik hier zit, jongelui, ben ik tussen hekjes een, een van de eerste waar de zielzorg op is afgeknapt. Ja. En ze hebben mij doorverwezen naar een heel ander soort zielzorger. Naar de psychiater. En ook ik was er nog nooit geweest. Ik wist niet eens hoe ik me moest gedragen. Maar ze zeiden tegen me, je doet me net als je gek bent. En... <lacht> ik kom daar binnen, hij zegt, twijfelt u wel eens? Ik zeg, ja, ik twijfel aan alles. Hij zegt, dat is zeer gezond. Zeg je? Ja, zegt hij. Neemt u voor mij aan, meneer, ik ben dertig jaar gevestigd als zenuwarts... Alleen gekken weten alles zeker. Zegt, weet u het zeker? Hij zegt, absoluut zeker. <tied> Ik alles weer verteld over de meisjes enzovoort. Hè? Hij zegt, dat is een afwijking. Zeg je? Ja. Hij zegt, u is veel te heteroseksueel. Hij zegt, leuk als je weet hoe het heet, maar wat doen we eraan? <tied> Door heeft die dokter mij een poeier gegeven. Had ik het rot ding maar nooit ingenomen, jongen. Als je het anders gewend bent, ze. Mijn hele leven draaide om. Van dat moment af zaten de meisjes mee achter me. Dan kwam ik te laat op het spreekuur en dan zei waar kom je vandaan? Ik zeg, de meisjes zitten mag achter me. Hij zegt, dat is geen reden om te laten komen. Ik zeg, nee, maar ze lopen zo langzaam. En ook zou je dit vertellen: als je dat hebt wat ik had, te hetero, kom je nooit meer vanaf. Kun je niks aan doen, je bent zo geboren, kom je nooit meer vanaf. En, uh, ik ben ook met de behandeling opgehouden, het was weggegooid geld. Het was vrij kostbaar. Er zat een man in de wachtkamer en die kwam daar om het roken af te leren. <lacht> het was goed geslaagd hoor. Drie maanden in behandeling geweest, kreeg hij de rekening, heb jaren niet kunnen roken. <lacht> En dan zat er een dame in de wachtkamer en die was zo verschrikkelijk stom, die kwam daar voor een hersenprothese. Ja, maar dan dacht ze nog dat het ziekenfonds het zou betalen. Huh? Nee, nee, dat was nog niet, dat was nog niet de prothese die dat dacht. <lacht> Nou, één keer ben ik mij in die wachtkamer wezenlijk met promissie rot geschrokken. Ik zit daar tussen twee heren in, aan die kant een heer, aan die kant een heer. En de heer aan die kant zegt plotseling tegen mij, ik ben Napoleon. Ik zeg, houdt u mij ten goede? <laughs> ik zeg, hoe weet u dat? Ik zegt, dat heeft onze lieve heer mij gezegd. Zegt de man aan die kant, ik? Ik heb nooit iets gezegd hoor, meneer is... Uh... Ik heb wat meegemaakt, jongelui. Ik ben van de ene pater naar de andere psychiater verwezen. Maar... Nooit, nooit ben ik een lievertje geworden. Maar ik heb één ding in het leven ervaren. En laat ik je dat nog meegeven. Dat is dit. Bureau komt na de zonde. Ik heb één keer gehad dat het ervoor kwam. Ik heb er nog spijt van. reeds als zo'n klein heerschap was ik al een smeerlap ik zei telkens poep en zo liep de straat op met de po telkens sloegen pa en ma, spok en trimbos erop na maar ik bleef een grote zijn nauwelijks nog een puber werd ik al luguber riep ik plotseling pas erop Tilde ik alle rokken op? Moest ik naar een bater toe? Bij wie ik prompt hetzelfde doen. Toen noemde ze mij ook een euh, rokkenjager. Later deed ik zonden in Parijs en Londen. S'avonds in de meteoroom werd ik weer veel te hetero. Vrouwen was geen probleem. Wat verdomd, kaartsysteem, <lacht> hoef ik verder niks te zeggen, maar nou komt het jonge leuk, let op, onlangs zegt mijn kleinzoon, echt op zo'n uh, toon. opa, vindt u dat nou fijn, altijd het goede voorbeeld zijn, nooit een avontuur gehad, wat een preutse tijd was dat, ik kan het hem toch moeilijk zeggen. Ja, die man heeft gelijk eigenlijk. Het is waar hoor. Als je vroeger een moeilijkheid had, dan zeiden ze vooruit naar de pastoor, vooruit naar de dominee. En als je tegenwoordig een moeilijkheid hebt, dan zeggen ze vooruit naar de apotheek. Ja, voor alles komt een pil of een poeier of een spuitje. Echt waar. Ik geef deze zielzorg, zoals die nu is, nog 25 jaar. Maar daarna is die beslist helemaal farmaceutisch. Nou, het is nu nog niet zo ver. Och nee, als wij een pilletje nemen, is het toch ook iets tegen de hoofdpijn of tegen de zenuw of zo. Zenuw, we zijn nu eenmaal zenuwleiers tegenwoordig. Dat zijn we altijd geweest, hoor. Dat zijn we altijd geweest. Laat u niks wijsmaken van vroeger allemaal bedaarde mensen en tegenwoordig allemaal zenuwleiers. Helemaal niet waar. Hebben jullie ze wel eens zien lopen op die oude films? GELACH nou, en neem de cabarellietjes van vroeger, van Louis Davids bijvoorbeeld, van zijn kleine man. Daar zongen ze het toch van een, een hongerleier, zenuleier van een kleine man, staat in het refrein. Toen had je dus even goed zenulijers. Het waren dus andere dan tegenwoordig, dat is duidelijk hè. Toen was dus nog de kleine man de zenuwleier. ieder op zijn beurt. GELACH Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld. De ene mens maakt veel te lange weken. En als de ene mens naar huis kan, werkt de ander nog een uur. Want de werknemeren moet hem verspreken. De een die kijkt tv, dankzij het NVV. Maar wie kijkt de balansendeur tot s'nachts om half twee? De grote man, de grote burgerman. Zo'n doodgewone man met zo'n directiepakkejan. Zo'n man met noodgedwongen van die ballieschoenen aan. Zo'n firmaleer, celluleer, van een grote man. De minister van Financiën, die heeft weer geld beloofd aan de collega van de sociale zaken. Ditmaal geldt het vakantiegeld van Jan de Metselaer, die toch ook een reis naar Nies moet kunnen maken. Als Jan een shakkie draait, geen haan die ernaar naar krijgt, maar wie die voor vertraging in de woningbouw opdraait. Dat is de grote man. Zo'n doodgewone man met zo'n aan, Zo'n pa die wegens tijdgebrek nooit speelgoed maken kan. Zo'n fermaleier, zenuwleier van een grote man. O, oh, wij verzorgen onze medeburgers tegenwoordig best. Als je waard ligt je gelijk ook in de watten. Met er AOW en AWW en ze enzovoort. Hm? Maar wie zorgt er uiteindelijk voor dat? Wie komt niet uit zijn snee? Als slaaf van de NV. Die doet er aan die fijne vrije zaterdag niet mee. Dat is een grote man. Een grote borgerman. Een doodgewone man met zo'n directiepakkie. Zijn vrouw die vraagt hem of ze hem deze week nog spreken kan. Zo'n firmaleier cellulair van een grote man. De wereld om ons heen wordt hoe langer hoe meer een gekkenhuis. En u moet zich aan het gekkenhuis aanpassen, anders word je knots. Kan geen kant meer uit. Nee. Neemt u nou de lectuur. Dat vind ik altijd een prachtige maatstaf voor de geest van de tijd. Wat lezen wij? Wat lazen wij vroeger? Wat lezen wij nu? He? Wat lazen we vroeger? Je ging naar de christelijke uitleen. Je kwam terug met een stichterlijk boek. Sil Raymond, Strand, Jutter. Ik weet het wel. GELACH nou, misschien ging u naar de katholieke leeszaal. Dan las u daar misschien een Jezuietenstreekroman. Ja. Oh, maar vergelijk dat nou met die boekjes van tegenwoordig, met allemaal die vieze woorden erin, zeg. Allemaal boeken met vieze woorden. En ik hou helemaal niet van vieze woorden. Nee, ik vind dat zo'n gezeik, die vieze woorden. <lacht> en neemt u nou het moderne toneel? Op het moderne toneel, er wordt toch gewoon hardop, worden daar woorden gezegd over dingen die ze vroeger uitsluitend erachter deden. <lacht> nu nee, we er niet voor niks over, hoor. Een paar dagen geleden stonden wij in een schouwburg te spelen. En dat was de avond ervoor was dat net zo'n modern toneelstuk geweest, zeg. Ik heb het hele stuk niet gezien, maar ik vond dus een programmaboekje, dat had iemand zaten liggen. Ik denk, nou, kijk even de rolverdeling door. Nou, kijk een klap op je hoofd door. Het hangt van narigheid in elkaar, zeg. Harry, een alcoholist. Irma, een morfiniste. Michael, buitenechtelijke zoon van Harry en Irma. Anna, een imbecile marihuana rookster Linda, een hysterische prostituee. Peter, een biseksuele souteneur. <lacht> En, en dit zijn er nog maar amateurs. <lacht> nou, je kunt er altijd onderuit hoor, je kunt altijd zeggen, ja, ja, dat is die man's persoonlijke mening. Maar wat denken anderen daarvan? Wanneer ze mij vragen, professor, wie hebben gelijk, de hervormde of de gereformeerde? Dan is mijn antwoord inderdaad. Als zendeling kan ik blijmoedig getuigen. Heidenen bekeren, dat is een christelijk werk. Maar christenen bekeren, dat is een heidenstaak. <tie> Het Reisbureau organiseert speciale reizen voor orthodoxen en vrijzinnigen. Drie dagen knokken. Help ja. mee aan de opbouw van het nieuwe Byzantijnse kerkhof. Geef iets blijvends. Geef de geest. Ja. ik ben de nieuwe kapelaan. Neem me niet kwalijk. Ik ben pas gewijd, Ik ben nog in de witte boordsweken. En de vraag is je, waarom loop jij met je arm in een doek? Maar er is afgelopen zondag onder de preek van mijn geloof afgevallen. <tiedert> ...onder ontwikkelde gebieden... ...hartelijke dank... ...voor het sparen van het zilverpapier. Het smaakte erg lekker. Lieve kinderen... ...wees ecumenisch... Wie dat niet is, gaat met Sinterklaas mee naar Spanje. Daar zal hij zich thuis voelen. Non de dieu. Ik ben van de eeuwige zusters van het zedelijk lichaam. Ooit een hele moderne congregatie. Wij mogen gerust bikini dragen, nou ja onder het habijt. Vorig jaar heeft de congregatie gevoelig verlies gedeeld. Twee leden verloren. Ja. Eén zuster is darcyle, die heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Andere is uitgetreden, heeft het eeuwige met het tijdelijke verwisseld. O, in 25 jaar tijd zijn er pas 1,3 zusters uitgelopen. De rest is erin gebleven. <racht> en dit jaar hebben we weer zoveel nieuwe roepingen. Ik zeg, oh, als het zo doorgaat met de komst van nieuwe novice, wordt het toch twee onder één kap. <racht> en dan vragen ze, hoe komen jullie aan zoveel nieuwe roepingen? Maar het is bij ons zo geregeld, kijk, als je bij ons drie nieuwe roepingen aanbrengt, mag je er zelf uit. <racht> Oh, het liefste werd ik nog huishoudster bij zijn heiligheid. Oh, de paus met zijn witte toon en zijn witte auto en zijn witte pomp. <lacht> oh, dat als de hele wereld wacht op een belangrijke uitspraak van de paus en die aarzelt steeds maar wat hij zeggen zal. Ga ik naar de keuken, vragen, ik, zal ik even een antiekliedje opwarmen. <lacht> Ja, misschien ijzelt de paus dan weer dat hij zegt, ja zuster, nee zuster. <lacht> Weet u wat moeder zegt? Onze overste. Onze overste is moeder. Het <lacht> is natuurlijk niet een gehuwde moeder. <lacht> moeder zegt, nou één ding hebben die protestanten toch nooit gehad. Pausen. Ben ik daarom ziekelijk of heb ik een complex? Hebt u dat nou ook? Zo zit er niet zots. Ben ik daarom kierenwiet of ben ik dus knots? Zomaar op de straat roepen, heide zijn de Russen. Of bij de Ursuline, moeder overste te kussen. Zit ik op kantoor, dan wil ik plotseling gaan gillen. Of een hoge Piet opbellen. Hallo, blote bellen. Hebt <lacht> u dat nou ook? Zo zit er iets gek. Ben ik daar ziekelijk of heb ik een complex? Hebt u dat nu ook zo'n zin in iets? Daas, ben ik daar neurotisch om of ben ik dus dwaas? Zomaar uh, in de artis in een kooi gaan zitten vlooien. Of een rusthuis openen voor christelijke lichte kooien. 25 cent aan Reinders Wolzman te gireren. Of op Paleis soesdijk te vragen, heb u oude kleren? Maar wat komt er van ter... Niks. keurig in de plooi, dan krom geen geintjes, houden wij het mooi, houden wij het fijntjes, houden wij het gaaf, schattig ecumenisch, blijven wij maar braaf, psychohygienisch. Al me nooit niet. Daarom heb ik vaak zo'n zin in iets giks. Ben ik daarom ziekelijk of heb ik een complex? Daarom heb ik vaak zo'n zin in iets zots. Ben ik daarom kierwiet of ben ik dus knots? Midden in augustus zalig kerstmis te gaan vieren. Of in de bioscoop als ieder snottert zit te gier. In de tweede kamer zou ik de pinda's uit te delen. Of in zo'n cabaret ineens voor, uh, voor doodgraven te spelen. Waar ik mij vertoon, zeg ik altijd maar dadelijk Pardon dat ik binnenkom, neem me niet kwalijk Mijn arbeid is een der barmhartige werken Want wat het je kost, dat zou je zelf niet meer werken De laatste wens luidt vaak een dienst zonder lopen Men zegt bij zijn leven dat die stukken kopen. Ze bestaan het op ons, die ze schelden voor kraaien, postuum nog eens even een poot uit te draaien. De mensen zijn mij om het even, een stakker of een deftige piet. Vergeten ze wel eens te leven, maar mijn branche vergeten ze niet.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 Je nou, kende hem al als kind. Als, als kind deden wij samen spelletjes. Van wie het langste zijn adem in kan houden. <lacht> nou, op hij heeft gewonnen. <lacht> maar goed. Ah, nee, maar die jongen heeft geen best leven gehad hoor. Ik weet nog, als in hem vroeger is er een leven na de dood. Want dat heb iedereen wel eens dat je bij je eigen denkt: nou, als dit niks is. Hebben ze ons ook aardig bij de bok gehad. Hè? Ja. Maar als ze hem dat vroegen, is er een leven na de dood. Hè? Weet je wat hij dan zei? Weet je wat hij die zei? Zij die, is er wel een leven voor de dood. Ja. Ja. Dan heb je het niet best gehad. Hè? Maar, maar ja, het was zijn eigenwijs karakter hoor. Eigenwijs tot het laatste moment hè, dat de dominee zegt, en nou is die dood. Dan schudt hij nog van nee. <lacht>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 En toch, jij was altijd de juiste man op de juiste plaats. En dat ben je nog. <lacht> en dan zeggen ze, namens de begrafenisonderneming, de NV reed. Ondanks alle meningsverschillen, zand erover. <lacht>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 Jeder, heb jij wel eens van koningin Esther gehoord? Waar was Esther van afkomstig? Uit een groentezaak, meneer. kom je daarbij? Nou, Esther bracht lof aan de koning. <lacht> en jij daar met die bril op. Niet die in je neus. <lacht> Wie sloeg met zijn staf op de rots? Ik heb het niet gedaan, meneer.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 Dat wordt in die bijbelessen, zal ik u zeggen, dat wordt gespiekt als de raven. De kinderen die moffelen, die antwoorden op de gekste plaatsen weg. Er was één jongen, die had alles in zijn broek gedaan. Nee, serieus, die het hier aan de binnenkant van de broekriem geschreven. Dan vroegen ze, wie was de eerste mens? Adam. Wie trok met de joden door de woestijn? Mozes. Wie zat straatarm op de mestvaald? Running mail. Ja, dat komt er nou van als wij van de Bijbel een gebruiksboekje gaan maken voor het lagere onderwijs. Hm? Maar er wordt wel een beetje mee gesold hoor tegenwoordig, vind ik hoor, met die bijbel Ze gaan er gewoon mee langs de deur, zeg. Stel je argeloos de bakker te helpen. Komt er deze een man van, Zijt gij bereid te sterven? Schrik je dood? Of, of zo'n figuur die zegt, Ik heb een boodschap voor u. Vraag je nog, Wat is dat voor boodschap? Ik heb een grote boodschap. Zeg, en aan het eind van de week komt er bij ons ook altijd een ongehuide vrouw aan de deur. Ja, de ongehuurde vrouw die komt dan de Bijbel aan de man brengen. <lacht> nou, het is wel een schat hoor. Ik noem er altijd de heilige schriftkurrel. <lacht> maar ja, als ze een half uur bezig zijn, ik weet niet wat u doet, maar ik doe de deur op een kiel, hoor. Hm. Zegt ze, heeft u iets tegen het hogere wezen? Ik zeg, nee, nee. Alleen iets tegen zijn grondpersoneel. <lacht> Oh ja, dan hebben wij ook een man, zegt hij, die trekt door de straten en die zingt Bijbelse liederen. Op hele bekende melodieën doet hij dat, bijvoorbeeld van Schubert. En dan zingt hij dan van David en Goliath. David zag een reusje staan, reusje op de heide. Dacht, hoe zal ik die verslaan? Ik zou niet graag de mist ingaan, niet graag vroegtijdig overleden.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 Nou, dat is het einde. Applaus Hoe ik nou weer in al die bijbelse gegevens kom, zal ik u vertellen, ik ben met mijn PMC zegeltjes naar het heilige land geweest. <lacht> Hele mooie tocht gehad hoor met het vliegtuig naar Jeruzalem. ...en dan kom je op het vliegveld van Jeruzalem... ...en dat blijkt dan 35 graden in de schaduw te zijn, zeg Nou, en dat is zo gek... ...want je komt dat vliegtuig uit... ...en dan ga je die trap af... ...en dan komt er iemand op je toe... ...en het eerste wat ze dan tegen je zeggen... ...dat is shalom. Nou, je barst van de hitte, dat snap ik niet. <lacht> Nou, ik heb ook ontroerende momenten meegemaakt. Ik zal nooit vergeten de muren van Jericho. Dat hebben ze ons helemaal uitgelegd. Hoe Josué daar zeven keer omheen trok, tot die muren omvielen. Dat heb ik even aan, uh, aan Nederland moeten denken. Ik heb even aan de KVP gedacht. Ik dacht, als hij er nou maar lang genoeg omheen draait, dondert de wolven zelf in mijn Oh <lacht> Oh ja, en toen kwamen wij langs een vijgenboom, zeg. Oh, heb ik gauw zo'n vijgenblad afgeplukt. Ik dacht, nou, dat is het dan. <lacht> Oh, het viel zwaar tegen, hoor. Het was veel groter dan ik gedacht had. Want ik zeg nou, jongens, dat is nou het oudste damesblad in de kleinste oplage. Zeg, deze doek die ik op heb, dat is een Arabisch hoofddeksel, dat is een kefie, hè? Maar uh, die worden ook gedragen door de toeristen die daar zijn, deze doeken. Dat is namelijk heerlijk tegen de zon. En wat er hier nou voor u staat, dat is eigenlijk een toerist naar het heilige land, een zogenaamde heilige landloper. Daar komen uitsluitend van die mensen die in hun vakanties alles fotograferen, weet je wel. Gaan ze thuis kijken wat ze daar hadden kunnen zien. Zeg nou, was ik gelukkig niet de enige vreemdeling, hoor, in Jeruzalem. Bij, je, eh... Uh... Ja. Nee, we waren daar dus met zo'n heel groepje van die PMC-mensen. Uh... Ja, we... Nou, we hadden ook een pastoor in ons midden. Die had er ook twee jaar voor gegeten. Ja, ik was blij. Ik denk, nou, een pastoor, je weet nooit wat er gebeurt onderweg, zeg. En zo'n pastoor, die heeft tenslotte het diploma laatste hulp bij ongelukken. Ja, je kunt erom lachen natuurlijk, maar in de bus heb ik gedacht, en nou is het zover... Dat de reisleider roept, is er misschien ook een pastoor in het gezelschap? De pastoor roept, ja. Zegt de reisleider, heb u misschien een kerkentrekker bij u? Zeg, dat weet u natuurlijk, in het heilige land, daar bevinden zich dus die zogenaamde heilige plaatsen. Dat zijn dus die plaatsen waar altijd dat gedonder over is, weet je wel. zijn ook enkele plaatsen waar geen gedonder over is, dat zijn geen heilige plaatsen, kun je donder opzeggen. zeggen. We hebben ze allemaal bezocht, ook de Kikiboets. <lacht> en de christelijke heilige plaats is zo bijzonder, zegt Die zijn per stuk verdeeld over verschillende christelijke godsdiensten. Dus, als u er precies wel weet hoe dit in elkaar zit, dan moet u toch de reisleider eens vragen of u dat voorleest. De heilige grafkerk is verdeeld over de volgende godsdiensten: de grieks orthodoxe, de Armeens orthodoxe, de Katholieken, de Syriërs en de Kopten. Komen wij buiten, staan wij tegenover de Lutherse kerk. Wilt er nog iemand een zuurtje? <lacht> Morgen gaan we een stad bekijken die er niet meer is. <lacht> Morgenavond gaan we naar bed. Gaan we naar Bethlehem. <lacht> nee, geen dia's maken, dat is oneerbiedig. De dia's zijn verkrijgbaar bij de zusters. Overmorgen vertrek naar Emmaus, persoonlijke eigendommen thuis laten. Emmaus is bekend van de vele emmaus gangsters. <lacht> nou zijn er in dat land twee emmaus, Ja. De Dominicanen hebben een Emmaus en een paar kilometer verder zitten de Franciscanen. Die zeggen dan weer het was niet daar, het was hier. Nou, zo heb je nou van alles twee. Ja. Twee avondmaalzalen. Je hebt ook twee kalvaringbergen en twee heiliggraven. één van de protestanten en één van de katholieken. Je hebt twee uh, uh, herdersvelden. Je hebt twee huisjes van Nazareth. Kunt u zich voorstellen. De Amerikanen die daar rondlopen. Radeloos met deze vraag. Is this the original holy land or is there another one? <lacht> En als hij nou eens terugkwam in Jeruzalem, wat zou er dan gebeuren? Bij de stadspoort werd hij aangehouden door een gids die hem voor geld Gethsemane zou willen laten zien. En de original place where Jesus died, sir, this way please. Het graf en de grot, in kerken verpakt. Zou hij het tempelplein oplopen en tegen de Amerikaanse toeristen zeggen: Mijn huis is een huis des gebeds. Jullie komen er alleen die van maken. Als hij nou eens terugkwam in Jeruzalem, tot wie zou hij dan gaan? Tot de Joden hier, of tot de moslims daar, of tot hen die de christenen heten, die zijn kerk onder elkaar hebben verdeeld en over de heilige plaats in het lot geworpen? Zou hij hun souvenirtafels omverwerpen en roepen: Wee u, archeologen en exegeten? Zou hij de ene ware kerk. Na de anderen binnengaan en vragen wat is dat voor geloof dat hier wordt beleden. Als hij nou eens terugkomt in Jeruzalem en dit liedje zou horen, wat zou hij dan zeggen? Je hebt in mijn land het verkeerde bezichtigd. Je hebt met ijver het onkruid opgezocht. Maar de parabel was je zeker vergeten. Het graf en de grot heten. Heilige plaats. Ik heb die plaatsen nooit heilig genoemd. Ik bad op de berg. Ik voer op het meer. Ik keek naar de bloemen van Jericho. En ik wees naar de kinderen, want hunner is het rijk. Naar dit zwaar verdeelde land komen nu ook ecumenische bedevaarten, dus misschien helpt het. Iedereen neemt wel zijn eigen Bijbel mee dan natuurlijk. Hè. De Bijbel is nog steeds niet hetzelfde, nee, nee. Trouwens, we hebben in Nederland alles apart. We hebben in Nederland zelfs een hervormde wandelvereniging. Ja, ik heb alles gevraagd, is dat wandelen anders dan gewoon wandelen? Zeggen ze, ja zeker. Zeg hoezo? Wij wandelen niet in ongerechtigheid. Ik vind dat zo bekrompen allemaal, hè. Ik, Als wij in het zuiden spelen, vraag ik ook altijd, vraag ik altijd van... ...wat hebben jullie toch tegen dat gemengde zwemmen? Hm? Dat er nou zo'n protestant in het water ligt, wat geeft dat? Oh ja, een, in het diepe, dat zou vervelend kunnen zijn, maar in het kikkerbadje. Een kwaker in het kikkerbadje, wat geeft dat? Bij ons in het dorp had je nog twee voetbalverenigingen. Een Roomse en een protestante. En dan ging dat op zaterdagmiddag. Dan werden de hokken opengezet. En dan werd het op elkaar losgelaten. Hè? <lacht> dat deed ik wel een godsdienst door je los zeg. Ho, ho, ho. Zo fanatiek hè? En die mensen op die tribune uitsluitend juichen om het eigen clubje. Ja. Nou, ik sta daar boven. Hm. Ik let op de techniek van het voetbal. Hm. Als er daar een doelpunt werd gemaakt bij de protestanten, dan riep ik goal. Werd er bij de katholieken een doelpunt gemaakt, riep ik even goed goal. Hm. Zat er een man naast en die vraagt in een van... Uh, heb u dan geen geloof? <tiedat> oh, de pastoor en de dominee, dat was dan nog water en vuur, zeg. Die zijn elkaar een keer tegengekomen op een smal trot weg. Nou, denk maar niet dat die pastoor opzij ging voor die dominee, hoor. Zeg gewoon, ik ga niet opzij voor een fariseer. Zeg de dominee, oh nee, ik wel. <tiedat> Wat is het toch allemaal gek hoog gelopen mensen. 450 jaar geleden hebben er enkele theologen een meningsverschil gehad. Nou, die mensen zijn al vier even dood zeg. Alleen de principes staan nog boven aarde. En nog altijd roept de dominee, ja maar de reformatie. Maar de pasteur roept, ja maar Trenten. Zeg maar, pasteur, Trenten. Zeg, oh, daar zijn ze allemaal van teruggekomen. Ik ben er geweest, er was niemand meer. Zeg, als Luther nu geleefd had, was het heel anders gelopen. Als hij nu geleefd had, wel ja, was die hoogleraar geweest in Nijmegen of zo. Ja. Nou, dat onze pastoren het niet horen, want die zou zeggen... ...vriend, wij mogen niet op de ecumenische ontwikkelingen vooruit We Wij moeten wachten op een uitspraak van de paus. En nou, dat vind ik een moeilijke zaak. Een paus die in een leerstellig doolhof terechtkomt. Kunt u zich dat voorstellen? Komt er nooit meer uit. Hij kan niet dwalen. En daarom moeten de gewone mensen, dames en heren. De gewone mensen, dat zijn dus die mensen die alles 40 jaar van tevoren zien aankomen. De gewone mensen, die moeten wachten op de deskundigen, wachten op de theologen. In trant sprak, de dominee. Wacht, wachten, wachten op de synode. Noden, noden, noden op de synode. Wachten, wachten op de kerken besturen. Uren, uren op de kerken besturen. En heeft u levenslang gewacht, dan wacht daarna u nageslacht. Wachten, wachten op de theologen, logen, logen, theologen, logen. Wachten, wachten op het ramen, amen, amen, op het moderamen, amen. Ma. Wat wij we wel al samen machen, samen lachen. He, die taart zingt wel lekker, maar hij is zwaar verouderd. De dat is zwaar, vrouw, dat gaat juist zo hard met de eukumene, zeg. De kardinaal is zich aan het verzoenen met de oud-katholieken. Daarna de jong-katholieken dan nog. En de protestanten hebben al kloosters, weet u dat? Ja, protestanten hebben kloosters. Die zijn wezen kijken bij de Franciscanen. Die dachten, hé, hey, dat is een bedelorde, die is er aardig bovenop gekomen. Dat doen we nog. <tie> nou, en de Roomse met er nieuwe catechismus, Wat een mooi boek, hè, die nieuwe catechismus. Wat een uitgave, wat een inkomsten. <tie> Maar goed, via de pastorie is het goedkoper. Er is zeker gedachte het schriftwoord. Het is niet genoeg de waarheid te aanhoren. Men moet er ook mee handelen. <lacht> ja, dan zitten wij te mopper op Spanje. Maar in Spanje krijg je het ware geloof thuis. Franco. Ja. <lacht> Dat is net als Ierland. Ierland is ook helemaal Rooms. Maar die mensen, die komen er eerlijk vooruit, zeg. Bachtjes achter de ramen in het zomerseizoen. Ja. Rooms, rooms, rooms, rooms, rooms. Wat? Nou, enkeling ziemen met het maar er is godsdienstvrijheid in broer. Ja, ik ben graag kritisch, maar wat kun je altijd wat vinden hoor. Kun je ook zeggen Zuid-Amerika, dat is ook helemaal Rooms. En dat is ook een bende, weet ik wel. Wat moeten die bisschoppen in Zuid-Amerika. Het enige wat ze nog kunnen zeggen, dat is. Tja, tja, tja. We mogen toch al blij zijn dat niet al die Zuid-Amerikanen... door een of ander biologisch toeval geboren zijn in het Midden-Oosten. Dan waren het allemaal Momedanen geweest. En die Momedanen, bij ons geboren, waren het allemaal christenen geweest. En wij allemaal in India geboren. Dan waren we allemaal hindoes geweest. Had de avond niet door kunnen gaan. <lacht> ja, zo zit ik wel eens op een vrije avond en het weg te relativeren, hoor. Dat ik bij mezelf denk, verrek, zes het voor dat ik zelf bij de buren was geboren. Nou, dat kan toch, dat is vlakbij. Zeg, stel u voor dat ik bij de buren was geboren Dan was ik nu een zeer strenge kalfinist geweest Ik had van grapjes op geen kerk iets willen horen Dan was ik nu ten hoogste govenaar geweest En als nou die weer bij de buren was geboren Dan was die als kind misschien een rotjongen geweest En op zijn twintigste aloes en ongeschoren al En dan zijn houder van een striptiestand geweest en als nou die weer bij de buren was geboren... ...maar dan was die als kind misschien al atheïst geweest... ...en als het noodlot hem niks anders had beschoren... ...dan was die nou gewoon elektricien geweest. Ik ben elektricien in kerkelijk verband. Ik werk zowel voor de dominee als voor de deken. Ik ben zelf niet vroom... Ik zeg, naar de kerk gaan, dat is geen kunst, maar eroverheen klimmen. <lacht> voor mij zijn alle geloven hetzelfde hoor. Bij de ene is Sacharistie, bij de andere de montessori kamer <lacht> Maar dan mag u het voor mij evangelisch noemen of Luthers of Nederduits of Rooms. In de grond van de zaak is het allemaal Philips en Unilever. Ja, nou, maar zeggen de Roomsen dan, de protestanten hebben een geloof van het jaar 1517. En wij hebben een geloof van het jaar 0. Oh. <lacht> ja, dan zeggen ze tegen mij, jij als heiden hebt geen verklaring voor het feit dat Peter op het water kon lopen. Ze, nou het wordt uitgezocht in het waterloopkundig laboratorium. <lacht> Oh, neem nou de secten, neem nou al die secten. Dat is toch lood om oud. Hè? Zo, er staat er toch een ene twee Engelse hormonen voor je deur. Nee. Hé, hey, en de vrijmetselarij, heb je dit hier ook? Ook een asociale beweging hoor. Ene helft zit in de loge, andere helft metselt zijn eigen de beroerte. een nog de humanisten. Het zijn die mensen die geloven dat ze niks geloven. Maar... Ja, die zeggen gewoon, er is niks. Wat ik vraag wel eens, is, is er wat? Zeggen ze, nee, er is niks. <lacht> nou, het eerste van het hele zootje is voor mij nog de Angelikanen. Angelikanen. Met die bischop, Robinson, die die boekjes schrijft. Ik zei, nou, die man zijn schoenen zijn prima, maar die moet niet gaan schrijven. <lacht> nee, hij... Nou ja, een goede naam heb je in schoenen, daarom kan je nog niet schrijven hoor. Zo'n man denkt: Molière heb het ook gedaan, dus vooruit. Gisteren werd ik nog opgebeld door de deken. Ze hebben hier een hele moderne deken. Ze hebben hier een elektrische deken. Ze hebben hier een elektrische deken. Dat was een aardige man, daar kan je gewoon mee praten. niet? Het is net een mens, zal ik maar zeggen. <lacht> nou, ik heb al menig karreweidje voor hem opgeknapt, want heb achter in de kerk heb die twee van die stenen tafelen staan met uh, tien geboden erop, onder de spinnenracht. Want ik zeg nog, ik zeg, is de huishoudster niet genegen de tien geboden te onderhouden. <lacht> Hij zei, ja, ze zijn te zwaar, ze kunnen ze niet voor zijn plaats. krijgen ik zei dan moet u de tien geboden verlichten. <lacht> Hij zei, ze staan te laag. Ik zeg, dan moet u de tien geboden opheffen. <lacht> oh, maar dat komt feitelijk ook weer niet, hoor. Want er stond er bovenaan feitelijke gouden kastje met reliquier. reliquier. Ja, de deken zegt tegen mij, je weet nog ineens wat reliquiers zijn? Ik zeg, oh nee. Ik zeg, dat zijn losse onderdelen van heiligen. <lacht> Nou, die deken belt mij dus op. He. En hij zegt tegen mij, elektricijn moet je luisteren. Hij zegt, als ik op de preekstoel sta, dan staat er geen licht op. Dus ik zeg meteen, wat er dan wel op staat, slaat dat wel eens door. Joh. Nou, dan ging er bij de deken een lampje branden. He. Ik ja, nou kom gerust niet kijken hoor Als elektricijn bij de Roomse hap je blijft lopen. Ik zeg, voor de oorlog waren jullie veel te sterk geïsoleerd. Ik zeg, en nou hebben jullie weer kortsluiting. Hij zegt, waar dan? Ik zeg, in de leiding. Nou kom ik weer net bij de dominee vandaan. Hè. Hele dominee in paniek. Geluidsinstallatie in de poeier. Hij zegt, elektricijn, heb je mijn laatste preek gehoord? Ik zeg, dominee, ik hoop het. Maar <lacht> nee, mijn eigen schoonzuster is van de gedeformeerde kerk. <lacht> schoonzuster is zelf ook zwaar gedeformeerd. Die gaat nog wel eens bij hem luisteren, maar die zegt ook, nou, zou het Evangelie nog wel begrijpen als hij het me niet elke keer uitleeft. Nou, wat was er nou met die geluidsinstallatie aan de hand? Er zit een galm in, hè? Er een galm in. Ja. Stond hij op de kansel. En dan zei hij van... Eh, wat moeten wij doen? Deugd of... Zonde, zonde, zonde, zonde, zonde. Zal ik je sterker vertellen? Hoe de elektronica kan leiden tot zedelijk misverstand. Een weekje later staat hij op dezelfde kansel. En is dus stelt die bewijzen we spreken, zal ik maar zeggen, de vraag... ...is overspel natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk? Ik zeg, van mij mag u het zo laten, maar u krijgt al last mee, hoor. Ja, dat kan schade aan zielen van derden worden. Hm. Hij zegt, ja elektricijn, ik heb het hele apparaat erheen genomen. Ik heb het in elkaar gezet, ik hou geen schroefje over. Ik zeg, nee, geen moer, dat zie je nou. Ik <lacht> zeg, maar we kennen het al verhelpen, helpen, dominee. Daartoe gaan wij even de werkelijkheid nabootsen. Hij zegt, hoe bedoel je dat, de werkelijkheid nabootsen? Ik zeg, nou gewoon. Ik zeg, u gaat op de kansel preken en ik ga ondertussen naar de knoppen. Mevrouw, hij heeft twee zinnen gepreekt. Hij heeft twee zinnen gepreekt. Ik zeg, altijd, maar mee op. Ik zie het al op de meter. Ik zeg, als u preekt, maakt u geen contact met de aarde. Ik zeg, wil u nou het advies hebben van een vakman? Vakmanschap is meesterschap, dat weet u waar. Ik zeg, weet je wat er in jullie kerken te veel zit, dominee? Verdeel stickers. Kunnen jullie even zo vrolijk nog wat leren van de vijand in Rome? Want die pleurt alles op één centrale. Wat zegt u? Als die doorslaat, tast iedereen in het duister. Nou, puur gelijk. Sorry. Oh. Ik zal u wel zeggen, na iedere voorstelling hoop je toch altijd maar dat uh, iedereen dan weer met hetzelfde geloof naar huis gaat als er mee gekomen is. <lacht> je maakt wat mee zeg, mensen die binnenkomen met de twaalf artikelen en weggaan met artikel 31. <lacht> dat je moet zeggen, legt u dat artikel terug. Er wordt niet geruild. Ja, het is toch wat zeg, als je toch een ander geloof had willen hebben, had je toch eerder moeten beslissen hoor. Het is de dag van je geboorte, anders is het onherroepelijk te laat hoor. Ik van verkeerd voor sorteren, daar kom je ook nooit meer uit. Vergeet het maar, vergeet het maar, vergeet het maar. O, neem die zware dingen toch niet al te zwaar. En lach maar in uw vuistje, om woorden en om feiten. Ik spaar geen heilig huisje, geen kolen en geen geiten. Ik spaar problemen, gewichtige en kleine. En vul zo'n hele avond met de uren en de mij. Want achter iedere grap en achter ieder klein mimiekje Zit of ik wil of niet toch steeds zo'n klein problematiekje En wat dan nog lieve mensen wat dan nog Want die aarde die draait immers toch En zo'n nacht staat vol met sterren en mijn rozen staan in knop En bij de buren komt een kindje, oh het leven kan niet op als een feest, als een wonder ontstaat het, dan beweegt en dan loopt en dan praat het. En niemand weet hoe het gaat en toch gaat het, dat je bent, dat je leven bestaat. het, Als mensen van vlees en van bloed, die je ziet, die je hoort, die je groet. Dank u wel voor uw komst en uw lach. Goedenacht en wel thuis, goedenacht. Goedenacht en wel thuis, goedenacht. Goedenacht en wel thuis. Thank you.